Met het de burgemeester van de gemeente Bronkhorst is niet van plan het herdenken van Duitse soldaten in zijn gemeente te verbieden. Het comité 4 mei wil in het dorp Vorden dat onder Bronkhorst vat stilstaan bij de dood van enkele Duitse militairen die er begraven liggen. Burgemeester Aalderink heeft daar 15 boze e-mails over ontvangen. Aalderink zegt begrip voor de emoties, maar vindt ook dat de Duitsers zoveel jaar na de oorlog goede buren zijn geworden. Het graf van de Duitse militairen ligt vlakbij de plaats waar de dodenherdenking in voor de plaats plaatsvindt. President Medvedev en premier Poetin lopen in Moskou mee met de 1 mei mars. Volgens de nieuwszender Russia Today worden meer dan 100.000 mensen verwacht bij de mars ter ere van de dag van de arbeid. De mars is georganiseerd door verschillende vakbonden en de partij van Poetin en Medvedev verenigt Rusland. Morgen wordt Poetin beëdigd als nieuwe president van Rusland. Verschillende oppositiegroepen wilden vandaag protesteren tegen de nieuwe president en zijn partij... ...maar hebben de zogenoemde Mars van de Miljoenen uitgesteld tot 6 mei. Demonstranten bedichten de partij van Poetin en het VLF van verkiezingsfraude. De man die gisteravond in Terneuze werd neergeschoten is buiten levensgevaar. Hij ligt nog in een ziekenhuis in Gent. Zijn moeder raakte ook gewond. Ze kon na behandeling in het ziekenhuis weer naar huis. In verband met de schietpartij heeft de politie vier mannen aangehouden. De verdachten komen uit Terneuzen, net als de slachtoffers. Over de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. In een flatgebouw in Vrijding is vannacht op drie plekken brand geweest. Ook was er een explosie. De politie gaat van opzet. In de flat aan de Dirk de Derde Laan was brand in de portiek en op verschillende etages in de trappenhuizen.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 Files staan er op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Rottepolderplein en Badhoevedorp 2 kilometer. En op de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Den Haag-Bezuidenhout en Den Haag-Malieveld 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 We lijken wel een beetje High Freak FM op de zondagmiddag bij CFM voor Zondag in Kermeland. met de single arts de jaren 80 van Alexander O'Neill. En what's missing? Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland. Het is even uh, na vier uur. Welkom bij derde uur alweer van zondag in Kennemeland. Zondag 29 april 2012. En wat gaan we daarin nog uh, allemaal doen Albertje? Nou uiteraard uh, rond de klok van kwart over vier. De eindstanden van de belangrijke voetbalwedstrijden van vandaag. Oh wat is daar gebeurd? Twinti heeft gescoord. Twente heeft gescoord. En Ajax heeft ook weer gescoord. Stilte. Oh, sorry. Ja, sorry maar goed. Ik wilde het een beetje spanner maken. Virtueel uh, is Ajax momenteel uh, kampioen. Goed, uh, daarom, daar meer over om kwart over vier. Een rond de klok van half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En die luistert naar de naam Nicky. Nicky. Ja, zeker. En het gedicht van de dag. Ja, het is een verjaardagsgedicht. Want morgen viert de koningin haar verjaardag. Uh, met de koningin de Maar morgen is Zorro ook jarig. Dus we hebben een heel gevoelig... Een verjaardagsgedicht. We hebben dan ook een feestje, genaamd Zorro, tuurlijk. Okay. Het is één groot feest morgen. Uh, verder hebben we natuurlijk uh, nog wat uh, lokaal nieuws, wellicht als we er tijd voor hebben. Momenteel is de een hele belangrijke hoofdklasse. En dan heb ik het over hockey. Pinoquet tegen Kampong is zojuist geëindigd. Met een stand van 1 tegen 3. En natuurlijk veel muziek. En het laatste uur is allemaal verzoekpaden. En lekkere motor. Zamsvoor. Mijn collega Albert-Jan zei tegen mij... Rob, doe maar een beetje Motown op de radio. Doe maar een beetje Motown op de radio. Nou, meteen een mix uitgekozen voor ruim 17 minuten. Nou, dat doen we maar niet, hè. Maar wel, doe maar. Die komen 22 september in het Patronaat. Voorverkoop is gisteren gestart. Meer informatie vind je op www.patronaat.nl Zou denken, de Ajax er dus zeker niet over hoor. Is dit alles wat er is? Nee, dat ziet er goed uit staan. Ik zou dadelijk daar veel meer over hoor. De Doe maar en is dit alles. 22 september treden ze dus live op in Patronaat in Haarlem. Kaarten in de voorverkoop die zijn gisteren gestart. En meer informatie daarover vind je op www.patronaat.nl. De kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur. Ja en terwijl dit hier in Nederland met de eredivisie natuurlijk hartstikke spannend is... gaan we even kijken over, over de grens heen. En allereerst gaan we even naar Engeland. Want ondanks een treffen van Robbie van Persie heeft Arsenal zaterdagmiddag duur puntverlies geleden in de strijd op de derde plek in de Premier League die uiteindelijk recht geeft op een plaats in het hoofdtoernooi van de Champions League Arsenal kwam in het uitduel tegen Stoke City niet verder dan 1-1 Duitsland, Schalke 04 speelt volgend seizoen in de Champions League met dank aan Klaas-Jan Huntelaar, door een overwinning op Hertha BSC 4-0 stel het elftal van trainer Huub Stevens de derde plek veilig en dan het de derde bericht komt uit Spanje en wel uit Barcelona, want het hing al in de lucht, maar nu is het definitief. Trainer Pep Guardiola gaat aan het eind van het seizoen weg bij Barcelona. President Sandro Rossell van Barça maakte dat vrijdagmiddag op een druk bezochte persconferentie officieel bekend. Dank je voor je inzet, zei Rossell richting de succestrainer. In juni 2008 volgde Guardia, Guardiola Frank Rijkaard op als hoofdtrainer bij Barcelona. In vier seizoenen won de oudspeler 13 prijzen waaronder twee keer de Champions League in 2009 en 2011 en drie landstitels. Dit seizoen, dit seizoen verloopt minder voorspoedig na de uitschakeling dinsdag in de Champions League door Chelsea. En de thuisnederlaag tegen, thuis tegen Real Madrid afgelopen zaterdag 1-2. Ja, zo duidelijk om half vijf gaat er weer een wedstrijd starten in de Eredivisie. We hebben het over Nek tegen RKC Waalwijk, De topper van vandaag De topper van vandaag In ja. laatste half uur van zondag in Kennemeland Doen we daar uiteraard ook verslag van We kijken nog even naar de wedstrijden die vanaf vrijdag gespeeld zijn FC Groningen tegen de Graafschap Albert Jan helemaal blij 1 ja. tegen 1 Ze komen terug ze ze komen, ze komen terug. terug ja zeker. Dan de wedstrijden die gisteren gespeeld zijn Heracles Almelo tegen SC Heerenveen 2 tegen 4 We bouwen de Spanier een klein beetje op lieve luisteraars En dan FC Utrecht ...tegen NAC Breda... ...1 tegen 3. Dan gaan we naar Vitesse... ...tegen El Celsior. Dat is een eindstand geworden van 3 tegen 2. Dan VVV Venlo... ...tegen ADO Den Haag. 2 <laughs> ja. tegen 1. En dan uh, gaan we door... Uh, ...naar de wedstrijden die... Uh, die vandaag uh, gespeeld zijn. Rode JC tegen PSV. Wat een mooie overwinning... ...voor PSV zeg. Eindstand van die wedstrijd... ...1 uh, tegen... Tegen drie. Dan de wedstrijd Feyenoord tegen AZ. AZ heeft het niet gered tegen Feyenoord, eh, Albert-Jan. Nee, het was een schitterende goal van Bakal. Bakal. Ja, dus Feyenoord wint van AZ met 1 tegen 0. En dan zijn ze kampioen. Jawel, FC 20 tegen Ajax. Eindstand van eh, die wedstrijd 1 eh, tegen 2. Als ze het allemaal goed hebben in ieder geval. Ja, dat bedoel afklopen. ik. Dat ja, bedoel klopt. ik. Oké. Okay. Nee, Ajax kampioen, landskampioen En als je dacht van, waarom gaat hij nou steeds langzamer praten had Dat had ermee te maken dat eindstand nog niet binnen was Dus ik moest het een klein beetje uitrekken Maar goed, inderdaad, Ajax is kampioen harte gefeliciteerd En dat betekent dat ik feest in het centrum van Stamford, Daar kun je op gaan rekenen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 Why do you always end up down at Nick's Cafe? I said, uh... Kennermeland, zondag in Kennermeland. Je blijft toogsten. Zandvoort. Dus gruwelijk deze van Michael Jackson, je hoorde de Human Nature. Dat allemaal op de Zomvoorts Radio bij Zondag in Kennemeland. Even naar half vijf, het dier van de week. Ja, ik moet er een klein beetje op lachen, want wij kennen het dier van de week. Ja. In meerdere opzichten, ja. In meerdere opzichten, dus. Nou, wie is deze week het dier van de week? Nou, we hebben het over een Nikki. Hey, ja, een Nikki. het dier van de week heet Nikki. En Nikki is een echte lady. En ze is een leuk en schattig konijntje, omdat ze een zwerverhaal is, is haar leeftijd niet exact bekend. Maar er wordt geschat dat ze nog erg jong is. Het klopt wel allemaal. Nicky neemt in eerste instantie een beetje een afwachtende houding aan. Maar als ze je eenmaal kent, wil ze graag met je spelen. En kan je haar ook aaien. Dat vindt ze heerlijk. Van optellen houdt dit korentje niet. Ze is wel erg gek op groen voer. Daar doe je haar een heel groot plezier mee. Nikki zoekt een rustig huis waar ze lekker de ruimte heeft... om te kunnen rennen en te spelen. Het liefst met een leuk soortgenootje. Heeft u een plekje voor deze lady? Kom dan snel eens langs om kennis te maken met dit mooie konijntje. Want daar heb ik het over. Ik het en dit konijntje heet Nikki. Kijk, ga dan naar Dierenthuis Kennemerland, Kees op straat 5 in de Zandvoort. Telefoon is te bereiken op 023 571 388. 023 571 3888 of ga naar ww.dierenthuis Kennemeland.nl ww.dierenthuisKernemeland.nl nou, het volgende nummer dragen we natuurlijk op aan. Aan, uh, deze lady. Ja, ze zijn Nikki. Uh, ze thuis geopend van 11 uh, tot 4. Dus ik neem van de week maar even een dagje vrij, denk ik. <laughs> Oké. <Okay>. Dit <laughs> is Lil Ross in de Lady Love. Lady Love. Your love is leastful like a summer's dream.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 Het is juist even naar half vijf bij zondag in Kinnemeland op CFF En Het heer van deze wijk is Nicky. En voor Nicky draaien we de afgelopen twee platen. Lady Love. Lady Love van Lou Ross. En erachteraan de Temptations en Treat her Like a Lady. Zo dadelijk het gedicht van de dag. Het gaat over uh, Zorro. Ja, die is morgen jarig. Die is hè? morgen jaren. is ook jarig morgen. hangt ja, de vlag uit hè, voor Zorro. Ja, iedereen. Heel Zandvoort. De man gewoon. Ja, de Ja, we kijken even voor... Vooruit naar zaterdag 5 mei. Want ook dit jaar heeft het Bevrijdingspop Haarlem een spetterend programma met grote namen als De Jeugd van Tegenwoordig, Spinvis, Echo en de Bunnyman, Ben Howard en de ambassadeurs van de Vrijheid 2012, Nick en Simon. Kit Creole en de Coconuts, bekend van de grote hit uit de jaren 80, sluiten dit jaar het festival af. RTV Noord-Holland is de hele dag op het terrein en zendt s'avonds een twee uur lange uitzending uit met hoogtepunten van de dag, afgewisseld met interviews en met artiesten. Die uitzending begint uh, bij RTV Noord-Holland begint om tien over negen. Verder ook muzikale inbreng, en nou moet ik, ja, ik zal het oplezen, maar het zegt mij niks, maar het zal wel geweldig zijn. Inbreng van Wooden Saints, The Sheepdogs en Rylan and the Bombardiers. En een optreden van het Alkmaars trio Dress Up Dolls, de winnaar van de Rob Agda Awards. Dit jaar wordt het Bevrijdingspop voor de 32 e keer georganiseerd. En dan zie je hiermee het oudste bevrijdingsevenement van Nederland. Meer informatie vindt u uiteraard op de website van Bevrijdingspop 2012. www.bevrijdingspop.nl Dat is de website. Daar kun je alles in 5 mei, volgende week zaterdag dus in Haarlem. Ook daar groot feest feel like so secure he's not like Zalvoorts Radio bij Zondag in Kermeland Met Not Fair Kwart voor vijf geweest om gaan doen gedicht van de dag bij CWM De jarige DJ Zorro Morgen is Zorro jarig Hoera, wat zijn wij blij. Eindelijk krijgt hij zijn cadeautjes. En een groot glas bier erbij. De hele kroeg hangt vol met slingers. Blauw, wit en rood. Dan mag Zorro op zijn barkruk staan. Ongelooflijk, wat voelt hij zich dan groot. Al zijn vrienden staan te zingen. O, oh, wat zijn wij heden blij. Want onze grote vriend... ...heeft hij weer een jaartje bij. Dan krijgt hij van zijn vrienden bier. Het zijn er echt een heleboel. En terwijl zijn vrienden staan te bieren... ...staart Zorro voor zich uit... ...en mijmert op zijn stoel. Jarig zijn is een dag om blij van te worden. Jarig zijn is ook weer een jaartje ouder worden. Deze dag sta ik in het middelpunt... Maar een baan is me helaas nog niet gegund. Ondanks dat geniet ik van deze mooie dag. Geniet ik dat ik op deze dag het levenslicht zag. Wat een mooi gedicht weer. Hè? Het gedicht van de dag bij CFM. Pascal, heb jij gespaard? Pascal, heb jij gespaard? Ik moet werken, dus waarvoor moet ik sparen? Ja, nee, want uh, ja, we hebben denk ik wat uh, biertjes weg te geven morgen. <laughs> DJ Zorro, oftewel Albert-Jan, mijn waarde collega, alvast van harte gefeliciteerd. Morgen is hij jarig. Lang zal hij leven. Dank, dank, dank. Ik ben tot tranen toe beroerd. Oké, okay, nee, dat was ook de bedoeling. Deze voor jou. Gelukkig. Ik Jan Smit en vrienden voor het leven. Albert ja. jan is morgenjarig. veel Friet gesproken. Iedere ja. ieder, ieder, ieder opmerking over dit nummer is, is er één te veel. Dus ik zal me daar ook maar niet uh, uh, aan wagen. Nee, doe maar niet, hè, nee. jan <laughs> <laughs> Oké, okay, nou dat was wel weer. Deze aflevering van uh, zondag in Kennemeland. Volgende week, dan hebben we een weekje vrij op zondag. Uh, dat, <laughs> dat zei ik vorige week ook al. Ja, dat klopt. klopt. Maar je, weet, je weet het maar nooit, hè? Nee nee, nee, nee, nee. Maar, maar volgende week zijn... Uh, Rudy en Aldo er weer, want die hebben het zijn natuurlijk nu te feesten in het centrum van Amsterdam. En in Rotterdam is het trouwens ook een feest. Zowel in Amsterdam als Rotterdam is het feest. Dus die zijn het feesten. Maar die nemen volgende week gewoon weer hun plek in op Zik. Zoals bedoeld. Zondag in Kennenbeland. Volgende week zondag weer van de partij tussen 2 en 5 uur. Nogmaals bedankt voor het luisteren. Wij zijn er volgende week zaterdag weer Robert-Jan. Bevrijdingsdag hè? Bevrijdingsdag. Dan zijn nee, wij de... bevrijd. Dan zijn we er gewoon weer van 2 tot 5 op de zaterdagmiddag live vanaf het Gasthuisplein. Met Samfoort op zaterdag. En uiteraard ook daarin weer een gedicht om kwart voor vijf. Het gedicht van de week. Ik wens je nog een een fijne zondag en morgen maken we een mooie dag van op kanine dag. Het weer zit in ieder geval lekker mee. Graag tot morgen Morgens, wel. morgen.